11 uur, Joboot met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de Russische politie hebben vannacht het kantoor... van de bekende Russische mensenrechtenactivist Pono Marjov bestorft. Daarbij zijn volgens een radiostation in Moskou verschillende gewonden gevallen... onder wie de 71-jarige Pono Marjov. Naast hem zou ook Sergej Mitrogin gewond zijn geraakt. Hij is de leider van een oppositiepartij. Mitrogin is onder meer kandidaat voor het burgemeesterschap van Moskou. Mensenrechtenorganisaties in Rusland klagen dat de regering van president Poetin... de afgelopen maanden steeds harder tegen hen optreedt. Premier Rutte uit de afgelopen week tijdens ontmoeting met Poetin... nog kritiek op de slechte mensenrechten situatie in Rusland. De gloednieuwe schietbaan van de politie Haaglanden... is na een paar weken alweer gesloten. Agenten hadden na schietoefeningen last van benauwdheid. Er zouden problemen zijn met de luchtkwaliteit van het gebouw. Reden voor de politie om weer terug te vallen... op de oude schietbanen in Den Haag en Delft. De nieuwe schietbaan is onderdeel van het nieuwe politiecentrum in de Haagse wijk Ipenburg. In Bloemendaal hebben twee jongetjes van zeven en vijf een ritje gemaakt in de auto van hun oma. Na ongeveer anderhalve kilometer reden ze tegen een paaltje. De vrouw lag te slapen toen de kinderen haar autosleutels pakten. Ze gingen er daarna van door in de automaat. De jongen van zeven had wel gelet op de veiligheid, zei hij achteraf tegen de politie. Ik heb mijn gordel omgedaan en mijn broertje had ik in een kinderzitje achterin gezet. De Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken John Kerry is in Qatar... om te pleiten voor humanitaire en militaire steun voor de Syrische oppositie. Qatar is het eerste land dat Kerry aandoet op zijn reis door het Midden-Oosten en Azië. In totaal zal hij zeven landen bezoeken. Kerry is een sterke voorstander van internationale interventie in Syrië. Afgelopen week riepen de leiders van de G8, de strijdende partijen in Syrië... nog op het geweld te beëindigen en vredesbesprekingen te beginnen. Het weer. Af en toe zon en nu nog droog. Vanmiddag vanuit het westen bewolkt en kans op een bui. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen meer buien, dan wordt het 16 graden. Ook na het weekend koel cool en wisselvallig. Dit was het Nationaal. AWB verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge. 3 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven voor knoppend Eckersweijer. 4 kilometer. Door werkzaamheid op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Alsmeer, 2 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum voor knooppunt Valburg, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt, 5 kilometer. Dit is Radio 1. TROS Kamerbreed Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans Goedemorgen, Goedemorgen. Zo'n 300.000 kinderen tot 17 jaar krijgen jaarlijks hulp van jeugdzorg Een zorgwekkend aantal, 30.000 mensen werken in deze zorgsector Het kabinet wil nu de gemeente verantwoordelijk maken voor die zorg En dat moet al in 2015 ingaan. Kan dat wel, is de simpele vraag. Leonard Geluk, oud-CDA-wethouder in Rotterdam, houdt het in de gaten en. Heeft het antwoord, meneer Geluk? Goedemorgen. Goedemorgen. En ook de gast bij ons, Corrie van Breng. Zij is voorzitter van de grootste ambtenarenvakbond Abfacabo FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. En mevrouw van Breng, met u gaan we het hebben over de jeugdzorg, over de nullijn, over het sociaal akkoord. Geen nullijn toch? Geen nullijn zegt u meteen. We gaan we het over hebben? En we verwelkomen D66 Tweede Kamerlid Steven van Weijenberg. Goedemorgen, meneer van Weijenberg. Goedemorgen. Bij u zullen we ook even peilen hoe enthousiast D66 nog is om het kabinet de zomer door te helpen. U knikt al meteen? Ik dacht al dat u dat ging vragen. Oké. Okay nog niet onmiddellijk enthousiast. U kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. Ja, de zaterdagkrant. We uh, pakken uh, eerst even de NRC van vandaag erbij. En daar staat in het kabinet zet het pensioenplan van sociale partners op een zijspoor. En dat gaat, klinkt een beetje inge ingewikkeld, om een bijspaarregeling. En het kabinet had de sociale partners toegezegd daarvoor uh, een kwart miljard, 250 miljoen uit te trekken. En nou, er is heel veel kritiek op gekomen van de AFM, de Nederlandse Bank en ook de Raad van Staten. Die noemt die regeling allemaal veel te ingewikkeld. Uh, eerst en nu maar de vraag, meneer Van, uh, van Weijenberg. Volgens de Raad van State moet het kabinet die wet die dit regelt niet naar de Tweede Kamer brengen, maar hij staat wel maandag op de agenda. Leg toch even, want volgens mij is het voor de luisteraar niet goed duidelijk waar het precies over gaat maandag in de Kamer. Ja, we praten maandag nu over twee wetsvoorstellen. Met het eerste wetsvoorstel wordt de opbouw van de pensioenen verlaagd. En met het tweede wetsvoorstel wordt daarvoor 250 miljoen reparatiewerk. Aan verricht, uh, op basis van het sociaal akkoord. Ja, en dat reparatiewerk, dat is echt een uh, gedrocht. En eigenlijk iedereen is inmiddels van mening dat dat onwerkbaar is, veel te veel geld kost, je eigenlijk niks aan pensioen oplevert. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat we dat hele wetvoorstel niet zouden krijgen. Maar nu het wellicht uh, ben ik er gewoon tegen. Ja, en maar voor mensen thuis uh, zou het idee kunnen bestaan dat mensen minder pensioenpremie betalen hè, op termijn. Ja, dat, is, dat is eigenlijk het hoofdwetsvoorstel. Ja, want dat, dat uh, zei gisteren de premier nog even. Nou, minder ja. pensioenpremies mensen dat uitgeven. Nou, dat is ja. handig en dat moeten we niet weer in aparte potjes gaan stoppen. Klopt, want dat, is het, dat hoofdwetsvoorstel dat geeft ruimte om 6 tot 9 miljard lagere pensioenpremies. Dat is meer dan 1000 euro per jaar per werkende. D66 zegt al vanaf het begin, dat moet ook terug. Als je minder opbouwt, ga je er ook minder voor betalen. En ik ben hartstikke blij dat nu ook de premier en de vicepremier en de coalitie ook uh, daar steun voor hebben uitgesproken. En ik ga hem maandag natuurlijk vooral vragen, hoe gaan we dat dan regelen? Mevrouw van Brenk, uh, die reparatie waar we het over hebben, die bijspaarregeling... dat is een afspraak die onder meer met uw vakbond is gemaakt... en waaraan dus nu lijkt te worden gemorreld. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind goed uh, dat, uh, dat er kritiek komt, omdat wij intern ook kritiek hebben. Het is uh, in FNV-verband uitonderhandeld binnen de Stichting van de Arbeid... En wij vinden de gekozen oplossing echt geen wenselijke oplossing. Maar wij vinden het alternatief van nog maar 1,75% pensioenpremie opbouwen. Dat betekent dat jongeren op termijn een heel laag pensioen krijgen. Vinden we heel slecht. Dus wij hadden veel liever die 250 miljoen, gewoon in de bestaande ruimte. Uh, daar bestaande ruimte voor de belasting opgerekt. Zodat, uh, nou ja, in ieder geval we. Het tegen de 2 pensioen per jaar kunnen opbouwen. Mm -hmm. Maar als het nou maandag op deze manier dus gesplitst... in de Tweede Kamer terechtkomt, wat zegt u dan? Wat zou de Kamer wat u betreft moeten besluiten? Ik vind dat de Kamer zou moeten besluiten en zeggen van... Uh, die 0,1 van de Stichting van de Arbeid is echt volstrekt onvoldoende. Ga maar terug, ga met z'n allen kijken hoe je naar die 2% per jaar opbouw... zodat ook jongeren een fatsoenlijk pensioen krijgen. Mm -hmm. U zegt het gaat niet ver genoeg, maar u zegt juist meneer Van Wijenberg... helemaal niet doen, Een gedrocht. Nou, die, die aanvulling die is afgesproken, daar hoor ik ook uh, de FNV niet enthousiast over... Ik vraag me dan nog af waar in hemelsnaam wel een akkoord over is bereikt. Maar goed, dat, dat van tafel halen zijn wij het denk ik uh, over eens. De hoofdvraag voor mij is alleen. als je nou uh, minder pensioenopbouw krijgt, en dat stelt het kabinet voor, krijgen dan mensen ook hun premie gewoon terug. Dat zou ongeveer om duizend euro per jaar gaan. Het kan zo om duizend euro per jaar gaan gemiddeld. En ik hoop dus ook, hè, uh, mevrouw Van Brenk is verantwoordelijk met de Abfacabo voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De twee grootste fondsen. En, uh, ja. Ja, en ik hoop ook dat zij dus echt gaat regelen. Ik zou dat ook willen vragen. Dat voor leraren en voor politieagenten, als dit doorgaat, en we kunnen over de exacte vormgeving mm -hmm. nog debat doen. Gaat zij dan ook zorgen dat mensen die al lang op de nullijn zitten, dat geld ook gewoon nee, terugkrijgen? Nee, even. De nullijn is niet bedoeld om, laten we maar minder pensioenpremie betalen, dan kunnen we de lonen omhoog doen. Volgens mij is pensioenpremie betaald om goed pensioen te krijgen. En ik wil alleen maar zeggen dat we qua indexatie al bijna 10% achterlopen. Maar wacht even, want het wordt heel ingewikkeld uh, zo. Laten la, we gewoon even antwoord krijgen op de vraag die nee, Van nee, nee. hier stelt. Gaat uh, u ervoor zorgen dat dat geld nee. naar de mensen terugkomt? Nee, wij gaan ervoor zorgen dat het pensioen fatsoenlijk en uh, stabiel is. Maar dat, dat wil dus zeggen dat het in een pensioenfonds terechtkomt. Tuurlijk. En niet naar de mensen zelf. Nee. Maar dan nou, bent ik, u het niet mee eens, Dat nou, vind van ik van heel teleurstellend. Dat betekent dat jongeren en werkenden straks de rekening betalen. Dat blijkt ook gewoon uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Je bouwt minder pensioen op. Maar de pensioenfondsen besluiten dat het goed voor je is... om wel evenveel premie te blijven betalen. Ik vind dat een gemiste kans. En het is ook wel een bevestiging dat het kabinet nu aan zet is. Want ik heb steeds gezegd, die premie moet omlaag. Dat zegt nu ook premier Rutte. Maar ja, sociale partners zijn dat niet van plan. Dus wat mij betreft moet het kabinet nu terug naar de onderhandelingstafel... en dit gewoon gaan regelen. Want D66 zegt minder opbouwen, dan ook minder betalen. Maar het kabinet zegt ook zorg nou dat er buffers komen bij die pensioenfondsen... dat je in slechte tijden gewoon, waardevast, ieder jaar je pensioen kan indexeren. En daar gaat dan die premie naartoe. En we gaan niet bij voorbaat al iedereen een lekker lokkertje voorhouden... pensioenpremie gaat omhoog, zodat het kabinet niets hoeft te doen... en dat de nullijn dan betaald wordt door werknemers zelf. En dan maakt u er nu een soort strijd van tussen vakbeweging en kabinet... een beetje over de rug van werknemers. Ik vind dat helemaal, we moeten straks bezuinigen... maar we hebben hier een maatregel die als die doorgaat, 6 tot 9... Een miljard premie die, oplevert. Die pensioen Geef die nou af terug. Uit. En laat niet jongeren. Nee, maar de vraag die u volgens mij ook net werd gesteld is: als dit kapetsvoorstel er nou komt, gaat u dan de premie verlagen. U zegt van niet. Ik nee, vind dat de gemiste kans. Instantie. Want dan, dan blijkt dat jongeren en werkenden de rekening betalen. Dat geld blijft in de pensioenfondsen. En we missen echt de kans om in zware tijden die economie nou net dat zetje te geven. Om misschien de weg omhoog weer te En wat vinden. betekent het voor uw stemgedrag straks, meneer Van Weyenberg? Wat gaat ja, D66 doen? Uh, ik heb vanaf dag 1 daar hoop ik geen misverstand over laten bestaan. Dat het kabinet mij waarborgen moet geven dat de premie naar beneden gaat. En anders en de zegt u nee, van, nee tegen nee, En uite. anders ga ik dat niet steunen. En de insteek hmm. van de vakbeweging sterk mij alleen maar in het belang dat het kabinet hier dus nog echt werk te doen heeft. Oké, okay, okay. nou samenvattend denk ik uh, dat mensen even de indruk kregen dat ze er duizend euro bij krijgen, maar dat gaat geloof ik niet door. Maar goed, waarom? Moet het kabinet laat? nog gaan reden. <laughs> ja. Um, Ander krantenbericht hebben ja. we daarbij. In, uh, in het AD vandaag uh, weer een verhaal over uh, de eindexamens op uh, Iben Galdoen. Dat uh, zou te koop zijn geweest, kostte 20 tot 250 euro. Uh, ja, fraude op een school. Uh, meneer Geluk, u was wethouder van onderwijs in Rotterdam. Uh, hoe kijkt u naar deze zaak? Nou, met uh, ongelooflijk veel belangstelling. Omdat te Doen uh, in mijn tijd als wethouder... Uh, ik ben van 2004 tot 2009 Rotterdam uh, wethouder onderwijs geweest... Uh, ja, al heel regelmatig de krant haalde. Uh, ook door uh, ingrijpen van de kant van het uh, gemeentebestuur. Het is een uh, school waar in 2008 al sprake was van zeer slechte kwaliteit... en van een schoolbestuur dat geen stappen zette om die kwaliteit te verbeteren. Dat heeft er uh, toen toe geleid dat ik een brief aan ouders heb gestuurd... met, uh, ja, hou uw kind maar van school... Uh, dat was eigenlijk U het enige, adviseerde toen al toen, eigenlijk toen al om die school maar te sluiten? was dat de afweging van uh, hou je kind maar van school. Want een, een schoolbestuur wat niks doet aan het verbeteren van kwaliteit... Uh, ja dat leidt tot niks. Uh, je kan je uh, niet veroorloven in een stad als Rotterdam... dat er uh, kinderen met vaak al een taalachterstand... gewoon op een slechte school zitten die ook nog eens... Uh, ja, gewoon niet goed wordt bestuurd. En, uh, nou ja, dus ik kijk erg vanuit dat perspectief naar Ibogal doen. Uh, wat zou uh, ja. uw advies nu zijn? Nou ja, ik, ik denk dat uh, Wethouder de Jonge, mijn opvolger in Rotterdam, een aantal verstandige dingen heeft gezegd over die school. Kijk, uh, wat, wat er nu gebeurt, is dat uh, als je een, uh, als, als uh, leerling met een diploma aankomt, daarop staat: uh, HVO- VWO-diploma van Ibogal doen dat er een bepaalde geur omheen hangt van dat klopt niet. Hè. Ja. Die, die, wat is de waarde van zo'n diploma? Wat is de waarde van, van die opleiding? Dat is buitengewoon kwetsbaar. En deze school was al heel kwetsbaar rond kwaliteit moet en financieel. Dicht? Moet die school ik, gewoon euh, dicht, vindt u? nou Ik vind dat je in ieder geval heel, heel, heel serieus rekening moet houden met dat scenario. Uh, dat is ook datgene wat het gemeente uh, ja, Stuur van Rotterdam doet. Ja. Uh, uh, een heel kwetsbare school, maar... 600 leerlingen op zitten. Ja, je, kan je, uh, je moet nu nadenken over wat er met die 600 leerlingen moet gebeuren. En ik het is geen debat over wel of niet islamitisch onderwijs. Het is gewoon een debat over. Uh, ja, kwaliteit van onderwijs ja. en waardevastheid van diploma's en die is uh, ernstig in het geding. De waardevastheid van diploma's staat nog meer onder druk, want sinds gisteren weten we ook dat uh, uh, de tweede correctie van allerlei eindexamens niet klopt, waarmee je de waarde van een heleboel diploma's ineens uh, twijfelachtig zou moeten gaan vinden. Uh, CITO, dat is de organisatie die gaat over al die examens, die heeft in maart een advies uitgebracht dat die tweede correctie veel beter uitgevoerd zou moeten worden. Nou, vanmorgen hoorden we nog een, uh, een, een docent bij de nieuwshow die zijn, dat gebeurt al jaren niet. En ook dit jaar is dat opnieuw niet gebeurd. Meneer van Weyenburg, D66 is natuurlijk onderwijspartij ja, bij zeker. uitstek. Hoe erg vindt u dit? Het ja, is natuurlijk heel erg zorgelijk, want als je een diploma krijgt, moet je hem ook wel krijgen, omdat je gewoon aan de eisen hebt voldaan. Maar nou, wist u bijvoorbeeld van dat CITO-rapport af? Dat, nee. dat er dus extra uh, gecontroleerd zou ja, maar moeten volgens worden? Volgens mij heeft mijn, uh, mijn collega Paul van Meen, uh, die over onderwijs gaat, gisteren ook voorgesteld van misschien moet je die twee controles maar omdraaien. En het tweede, wat ik ook, ook echt uit deze, uh, de zaak in Rotterdam uh, bij Ibn Goldoen haal... is het feit dat we nu te, nog examens drie weken lang in een, uh, in een bezemkast... met een wat verstevigde deur uh, neerleggen. Dat past toch ook, ook helemaal niet meer bij deze, deze tijd. Dan moeten we ook echt anders organiseren. Hoe dan? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat aan een dag van tevoren... via een internetbeveiliging uh, dat naar de scholen gaat... Want je hebt drie maanden in een, of drie en weken En denkt u in dat de kast... scholieren dat niet kunnen kraken. Nou, als er iemand is die dat kan kraken, dan zijn dat scholieren Nee, nee wel. Maar, maar we doen heel veel dingen beveiligd uh, via, via internet. En uh, of je doet het wel nog op de papieren voor maar een dag van tevoren... maar drie weken zoiets nou in een, uh, in een cellofaantje uh, vraag neerleggen... Ja, dat, uh, dat is vraag om ongeluk. Ja, nou, het is in ieder geval een, een voortdurend uh, weer erger wordend worden verhaal... over die school en over de examen. Nog even een klein dingetje aan u, uh, meneer Van uh, uh, ik lees in de Volkskrant vanmorgen dat D66 en SP... die uh, willen weten of Prins Bernhard achter een onderzoek aanzat... van de Binnenlandse Veiligheidstoenertijd uh, naar de rooi van Zuiderwijn. Wie kent hem nog? Dat was ooit de echtgenoot van uh, Margaretha. En uh, inmiddels is hij hertrouwd met heel iemand anders. Maar dat is een heel groot, complex verhaal. Uh, wat wil D66 eigenlijk precies weten over Bernhard Zaliger? Dat is uh, dus een, een boek van de oud-hoofdredacteur van de Voskamp, meneer ja. Broertjes, die zegt van nou... Uh, Prins Bernhard heeft mij verteld... ik heb eigenlijk opdracht gegeven... dat er door de Veiligheidsdiensten onderzoek naar de ja, hem wordt gedaan. Bernhard zou gezegd hebben, het is een gevaarlijk sujet of zo. Ja, en nou, wat hij dan, dan nog rekening. over zou zeggen, dat is dan nog voor zijn rekening. Maar hij zou ook overheidsdiensten opdracht hebben gegeven Precies, om daar onderzoek punt. naar te doen. Ja. Nou, die vraag hebben wij aan de premier gesteld. Ja. Die vraag is nog steeds niet beantwoord. Nee. De heer Broertje staat bij, de, bij zijn opmerkingen over wat hem is verteld door Prins Bernhard. En ja, wij vinden het wel echt belangrijk dat er volledige duidelijkheid komt dat de veiligheidsdiensten in Nederland door de politiek worden aangestuurd ja. en niet door u, het Koninklijk Huis. U noemt twee uh, hele ingewikkelde dingen. Een veiligheidsdienst. En het Hof, het Koninklijk Huis. Dat zijn nou bij uitstek twee onderwerpen waar we eigenlijk nooit het ware verhaal over horen. Dus hoezo onderzoek? Hoe gaat u dat doen? Nou, de, de premier kan toch. En dat mag je wat mij betreft ook vertrouwelijk uh, richting uh, ja, de commissies de Stiekem die we hebben ja, voor dingen dat, die dat, nou, zijn we niet Maar er mag toch geen misverstand over bestaan in dit land. Ja? Dat de veiligheidsdiensten, die hele grote bevoegdheden hebben om in uw en mijn achterdeur te kijken. Dat die worden aangestuurd door een verantwoordelijk minister. Ja, ik vind het een hele voor de hand liggende vraag. Ik mag ook hopen dat alle andere partijen... ook vinden dat dit moet worden opgelost. Tot nu toe niet D66 het... en SP, hè? Ja, maar ja. niet om ons in dat conflict te mengen. Hmm. Maar wel om helderheid te krijgen... wie er in dit land sturing geeft... Ja. aan inlichtingendiensten. Ja, en helderheid is dan niet helderheid... in een commissie stiekem, want dat is bij uitstek... een commissie van onhelderheid. Nee, maar volgens mij is het een hele overzichtelijke vraag. Van Van, mij, de premier, ja. de, van u en ja. ook van de, aan die wij aan de premier stellen. Ja. Wanneer wilt u het antwoord hebben? Nou, de vraag lijkt mij met een, eigenlijk met een eenduidig ja of nee te beantwoorden. Dus ik, uh, ik uh, hoop dat de premier hier niet zo lang voor nodig heeft. Heel okay. snel dus. Nou, we zijn uh, benieuwd. Nou, we praten zo uh, uitgebreid verder. Dit waren in elk geval een aantal onderwerpen uit de kranten. Maar eerst kijken we even terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. Het is volgens mij goed gebruik dat de Kamer uitspraken doet over de bezorgdheid die in de Kamer breed leeft. En het is ook altijd goed gebruik geweest, zolang ik in de politiek zit, dat het aan de regering is vervolgens, om uitvoering te geven aan die grote bezorgdheid. Uitvoering geven aan die grote bezorgdheid. Wie weet wat de premier bedoelt, mag het zeggen. Het oplossen van problemen kan het niet zijn, want dan had de premier dat wel gezegd. Het oplossen van problemen is sowieso een hele klus. Sterker nog, op het Binnenhof staat een ideeënbus. Wie een probleemoplossende tip heeft, kan zich melden. Ik roep bedrijven op, bijvoorbeeld in de sectoren die het moeilijk hebben... de bouw en de metaal, maar misschien ook wel de zorg... om concrete plannen te maken, daar zelf in te investeren. Dan staan wij klaar om met 600 miljoen aan cofinanciering... te zorgen dat bedrijven door kunnen gaan, mensen aan het werk blijven... en jongeren weer een kans krijgen. Het is een moeilijke tijd voor de politiek. Rijkdom is er niet te verdelen. De schulden lopen op en de werkloosheid neemt toe. En het weer is onvoorspelbaar. Heb Ik een dienstmededeling. Er is een stroomstoring, we draaien op... Uh, noodstroom. Uh, wow. Maar als het licht uitgaat, dan schors ik de vergaderingen. En de enige manier waarop u dat dan kan horen is omdat u de hamer hoort. Stroomstoring. Zo kunnen we dit tijdsgevricht misschien wel het beste samenvatten. We zitten in een stroomstoring en daarom moeten we het doen op noodstroom. Ik wil nu het maximale uit de gemaakte afspraken met de vervoerders halen... voor diezelfde reiziger en voor diezelfde belastingbetaler... Nu moeten zij de daad bij het woord voegen. De daad bij het woord, ook zoiets. Welke daad en welk woord? Inderdaad, we hebben het over die trein. Die trein die wij rijdend nooit zullen zien. Waarschijnlijk is de parlementaire enquête over die trein eerder klaar... dan dat er een hoge snelheidstrein naar het buitenland rijdt. Nog even over een stroomstoring gesproken. Wie erbij mocht zijn bij de inhuldiging... is nog een hele nare persoonlijke kwestie geworden. Uiteindelijk ben ik met mevrouw Van Mildenburg op vijf leden plus de rivier uitgekomen. Mijn collega bleef een voorkeur houden voor alle fractievoorzitters... maar ze heeft zich verzoend met de beslissing die ik als eindverantwoordelijke heb genomen. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar rondom de inhuldiging hangt de sfeer... dat Geert Wilders niet met de koning op één foto mocht staan. Dat is ongeveer de kwestie. Zo is niet gezegd, maar waarschijnlijk wel zo bedoeld. Het zou nog een staartje kunnen krijgen, want eerder zei de voorzitter uit de Tweede Kamer... het volgende en luister goed. Ik uh, was hier niet van op de hoogte. Ik zat niet in, in het hoofd van de heer uh, de Graaf en... Uh, uh, ik heb hier verder geen enkele betrokkenheid nee. bij gehad, anders dan uh, dat, we, uh, yeah, dat ik voorzitter van die commissie ja. was. De voorzitter van die commissie en van de Tweede Kamer was van alles op de hoogte, maar niemand vraagt er meer naar. Kwestie in doofpot. Hij is de één slachtoffer. De afspraak is nu, als we er niet meer over praten, is er ook geen probleem. Goede tip, trouwens. Je kunt je verhaal wel, en dan zeg je, tien keer vertellen, maar het is helemaal de vraag of u, u, überhaupt nog iemand uh, uh, geïnteresseerd is in je verhaal. Hè? Want het is toch al dat uh, barbetje moet hangen, zoals dat heet. En ging het in het binnenhoftheater tot slot deze week ook nog even over onszelf in de Tweede Kamer, kamerbreed. Kleine omroepen, genres en programma's verdwijnen naar de randen van de nacht. Troskamerbreed en argos moeten verhuizen. Allemaal koehandel en op deze manier komt het publieke drama er anders uit te zien dan was bedoeld. Tros, Radio 1. Ja, het is alweer tien voor half twaalf. En u luistert naar Tros Kamerbreed. En waarmee eh, wij ook bedoelen nog steeds om elf uur tot twaalf uur. Met als gasten, Steven van Weijenberg eh, van D66 uit de Tweede Kamer. Corrie van Brenk, voorzitter van de Abfacabo. FNV. En Leonard Geluk, hij is voorzitter van de. Hier komt het, Transitiecommissie stelsel, Herziening Jeugd. Zonder ja. fouten uitgesproken. Maar meneer Geluk, we, we noemen het maar één keer, hè, die commissie. U, uw commissie houdt de overgang van jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente in de gaten. En u kwam deze week met een rapport daarover. En uw conclusie was: het gaat niet snel genoeg. Wat is uw grootste zorg? Nou, het is een uh, ongekend grote operatie waar Nederland voor staat. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Het gaat om jeugdzorg zoals dat nu bestaat. Het gaat om jeugdpsychiatrie, kinderen met psychische of psychiatrische problematiek. Het gaat om jeugdbescherming, jeugdreclassering. Een ongekende opgave en al binnen anderhalf jaar te realiseren. Nou, we hebben, uh, hebben als commissie de opdracht van, van het Rijk, van het ministerie van VWS en Justitie... maar ook van de provincies en de gemeenten om goed te kijken of dat, uh, of dat lukt. En uh, waar wij, uh, wat wij vaststellen is dat de tijdsperiode naar 1 januari 2015 heel erg kort is... Want als je wil zorgen dat ieder kind dat zorg nodig heeft of ieder gezin dat kwetsbaar is, ook die zorg krijgt, moet je dat niet pas op 31 december 2014 gaan regelen. Maar dan moet je dat eigenlijk dit jaar, in het jaar 2013, gewoon al, al rond hebben. Want daar moeten allerlei afspraken over worden gemaakt. En daar moeten allerlei uh, uh, dingen al voor geregeld worden. Het gaat ook over heel veel geld. Ik heb begrepen, het budget van de jeugdzorg is 3,6 miljard euro. Ja. Dat dan dus per 1 januari 2015 overgaat naar de gemeente. Dat wordt een drama. Nou, dat kan goed gaan als je dat heel erg goed regelt. Uh, en uh, ja, dat gaat dus niet vanzelf goed. Uh, hebben wij zeg, ook in ons rapport vastgesteld. Kijk, het, het vraagstuk is dat gemeenten vanaf en waar 2015 zelf kunnen bepalen waar ze zorg in kopen. He, dus een gezin, een kind met, met zorg. Heeft, ja, wie levert die zorg, dat bepaalt de gemeente. En u zei en net is, al, dat gaat over allerlei verschillende dat zorg. Dat gaat over heel he, veel de verschillende de soorten van zorg. Psychiatrie, allerlei ja. andere. M maar ook bijvoorbeeld gaat het over mishandelde kinderen. Ja. Gezinnen waar dus echt heel kwetsbare gezinnen. Kinderen met ernstige uh, anorexia. Het gaat om tal van, uh, tal van problemen. En uh, die, die zorg moet worden ingekocht door gemeenten bij deskundigen. Mm -hmm. uh, alleen uh, die deskundigen weten nu nog niet waar ze aan toe zijn. Want ze weten nu nog niet uh, waar de gemeenten gaat inkopen, omdat uh, de wet waar de gemeente zich op moet baseren... nog niet uh, door de Tweede Kamer is uh, vastgesteld. Dat is de jeugdwet? En is nog ineens ingediend de zijn, in de Tweede hè? Kamer. Gemeenten weten nog niet precies uh, wat nou de zorgvraag is in hun gemeente. Dus hoeveel kinderen gezinnen zorg nodig hebben. Ze weten niet precies welk budget ze daarvoor krijgen. Uh, misschien wel voor, voor 2015, maar niet voor de jaren daarna. Dus er is gewoon onge ja, ongelooflijk veel onzekerheid. Uh, en ja, dat maakt dat wij uh, tegen uh, vooral de staatssecretaris van VWS hebben gezegd... Van, nou, die zekerheid moet er heel, heel snel komen. Ja. Er moet worden gewerkt aan goede afspraken over het jaar 2015. Want als dat niet gebeurt... Ja, dan uh, lopen uh, kinderen waar je geen risico mee wil lopen... Hè, kwetsbare kinderen, lopen uh, gevaar. En dat kunnen wij in onze samenleving niet accepteren. Ja, en mevrouw Van Brenks, dan spreek ik u ook even aan... het gaat ook over mensen die werken in de zorg. 30.000 mensen werken in de zorg. Zijn die al zeker van wat er gaat gebeuren? Nee, de um, verwachting is dat er zo'n 6.000 mensen... in de jeugdzorg ontslagen zullen worden. Maar um, de insteek van de werknemers in de jeugdzorg... en daarom hebben we ook deze week samen met Jeugdzorg Nederland... een brief gestuurd, samen met alle vakbonden... Um, is die zorg voor die kwetsbare kinderen... weten we zeker dat dat goed gaat. En uh, we willen graag waarborgen hebben. Um, en een van die belangrijke dingen is... Er werd net gezegd, hè, het, meneer Jenaas heeft drie keer gezegd... aanbesteding bij gemeentes. We zien welke effecten dat heeft bij de thuiszorg. De jeugdzorg is ongelooflijk bang dat dit ook gaat gebeuren... Um, bij die kwetsbare kinderen. Ja. Dus dat er bezuinigd wordt op het aantal uren. Bezuinigd wordt op de diagnose. Dat een wethouder straks gaat zeggen. Ja, het is november, maar mijn geld is bijna op. Dus um, het kan wel met drie gesprekken aan de keukentafel. Terwijl het eigenlijk allemaal bedoeld was. De veranderingen van deze, uh, hè, deze hele operatie. Om het, de zorg allemaal dichter bij de mensen te brengen. Juist omdat er zoveel ongelukken zijn gebeurd. Savannah, meisje van nulde, Onlangs nog de broertjes uit Zeist. Daar gaat het over. Dit soort kwetsbare kinderen. Ja. En nou moet er zo snel een overgang komen naar de gemeente. Als ik u zo hoor, is het vragen om ongelukken. Nou, dat, dat is de zorg. Omdat er heel veel beleidsvrijheid is voor gemeentes. Zij willen graag het geld, maar uh, niet aan welke kwaliteitseisen gaan we voldoen. Het, het uitgangspunt, één gezin, één kind, één hulpverlener, is fantastisch. En dat moeten we ook met z'n allen nastreven. Maar als je zegt we gaan ook beperkingen in budget en we gaan het budget zo ruim maken... dat ze het ook mogen besteden aan alle andere vormen van zorg... of andere uh, mogelijkheden binnen de gemeentes. Ja, dan zien wij al dat als er een keuze gemaakt moet worden... tussen grote groepen helpen of dat ene kwetsbare gezin dat een wethouder echt voor dilemma's komt te staan... die we niet moeten willen met z'n allen. Ja, meneer, meneer Geluk, is het, is, is, is het uh, eigenlijk wel verantwoord? Uh, we praten hier over, uh, mevrouw van ik Zeg het net... dat er misschien duizenden uh, mensen werkzaam in die jeugdzorg ontslagen worden. Er gaat minder geld naar de jeugdzorg. Er is geen wet. Uh, de vraag is of gemeentes allemaal wel hetzelfde beleid voeren... en misschien het geld wel voor andere dingen dan voor jeugdzorg uh, nodig hebben... Kortom, de vraag, is het wel verantwoord dit zo te doen? Ja, ik vind, het, uh, ik vind het een verstandige keus dat gemeenten verantwoordelijk worden voor, voor jeugdzorg. Omdat, uh, kijk, uh, het is echt ongelooflijk complex geregeld nu. Uh, uh, gezinnen uh, met, met, met zorg, die worden nu vanuit vier, vijf, zes, zeven verschillende potjes bediend. Vanuit verschillende instanties. Uh, dat, is, dat, dat kost ongelooflijk veel geld. En dat kan beter worden georganiseerd als dat gewoon in één pot... onder één verantwoordelijkheid bij de gemeente komt. Overigens is dat een politieke keus. Hè? Wij, gaan, uh, wij gaan als commissie uit van die politieke keus... en kijken vervolgens of dat zo goed mogelijk gaat. Alleen, uh, ja, het moet wel heel erg goed worden geregeld... voor een buitengewoon kwetsbare groep. Uh, en nou, dat, dat zien we wat in het gedrang komen. Wij denken wel dat het kan. Uh, maar we hebben geadviseerd aan de staatssecretaris... en die maakt er nu afspraken over met gemeenten... om uh, al heel snel afspraken te maken voor het jaar 2015... als een soort overgang. Uh, want uh, ja, dan hebben we net iets meer tijd om het echt goed te regelen. Want anders is, uh, ja, is de tijd eigenlijk uh, ja, net iets te kort om het echt goed te doen. Meneer Van Wijmer, uh, het is een politieke keus, zegt uh, uh, Geluk zojuist. D inderdaad, de politiek heeft zich daarover uitgesproken. De verantwoordelijkheid moet naar gemeenten. Maar als u het zo hoort, is het dan verantwoord, vindt u? Nou, volgens mij dat we het aan gemeenten uh, gaan overdragen lijkt mij heel verstandig. Uh, een einde maken nu toch aan de versnippering ook in de hulpverlening. Wat ook uh, in het verleden af en toe tot tragische incidenten heeft, heeft, heeft, nou niet heeft gezorgd. Maar heeft bijgedragen. Dus laten we nou naar die één hulpverlener per gezin. Lijkt me heel goed. Maar ja, ik ben natuurlijk wel, uh, wel bezorgd. Hè. Mijn, mijn collega Vera Bergkamp heeft ook echt tegen de staatssecretaris gezegd... u moet die duidelijkheid aan gemeenten wel snel bieden. Want anders wordt 1 januari 2015 onhaalbaar. Want dit gaat om zulke kwetsbare kinderen, zulke kwetsbare gezinnen. Ja, daar moet je geen risico mee lopen. Ja. Maar duidelijkheid bij gemeentes... gaan we dan ook duidelijkheid vragen aan die gemeentes... over welke kwaliteit ze gaan doen? Want het is, gemeentes willen alleen maar duidelijkheid ja. over geld... Maar de uh, werknemers en ook... De kinderen willen gewoon duidelijkheid hebben... over welke kwaliteit wordt er nou geboden. Nou, misschien moet... dat het punt van aanbesteden... Hè, dat, is een, uh, dat is een heel terecht punt. Van, uh, gemeenten kunnen vanaf 1 jaar 2015 zelf keuzes maken... over waar ze hun zorg in kopen. En het is terecht dat er dan vraagtekens zijn... bij hoe we dat regelen en wat dat betekent... voor de deskundigheid van organisaties. Want gemeenten zullen, zoals ze dat bij thuiszorg ook hebben gedaan... denken, oh, we gaan wel voor goedkoop. Dat zou kunnen. Uh, en dat ze naar bepaalde prijsvechters gaan... die er ook zijn in de wereld van, van jeugdzorg. En dat betekent... En dat dat consequenties heeft voor bestaande aanbieders. Uh, nou, Die worden dan met, met ontslag, uh, ontslag van medewerkers geconfronteerd. Dan wel met, met faillissement. En als dat gebeurt heb je ja, door deskundigheid die je nodig hebt om goede zorg te bieden. Ja. Raak je kwijt. En dat is een reden te meer om ervoor te zorgen om te bepleiten. En wij doen dat als commissie om een, een overgangsperiode te hebben. Niet in één keer... God Turkey over hè, van 31 december 2014 naar 1 januari 2015. Alles totaal anders is, maar meer geleidelijk een overgang waarin goede afspraken kunnen worden gemaakt met gemeente, gemeente onderling in de regio. En ook met zorgaanbieders om het, uh, om het goed te doen. Ja, want anders hebben we straks natuurlijk de nieuwe savanna's en de nieuwe meisjes van nulde En dan staat u, meneer Van Wijenberg, meteen weer bij de minister. Kunt u verklaren hoe dit zo gekomen is? Kijk, in alle eerlijkheid, je hoopt het beter te organiseren. Ik vrees dat we hele turrige incidenten... daar is geen stelsel kan, kan garanderen dat dat nooit meer voorkomt. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over, over zijn, ja. vind ik. Maar ik, ik vind wel dat als we het aan de gemeente overdragen... dan moeten we dat doen voor de kwaliteit. Dat is waarom we het ook doen. Dichter bij de mensen organiseren, minder versnippering in de hulpverlening. Ik vind alleen wel dat als je het vertrouwen in gemeenten geeft dat ze dat kunnen je ze ook wel enige vrijheid moet geven om, de, om maatwerk te kiezen. Want als je het helemaal dicht regelt voor ze... dan kun je het net zo goed niet, niet doen... want dan, dan heeft zo'n zo overgang naar gemeente ook niet zoveel... Toegevoegde als het maatwerk wordt en als het lokaal wordt geregeld... betekent het ook dat u daar straks als Tweede Kamer... helemaal niks meer over te zeggen heeft. Hè? Dus wat ik zojuist uh, zei, als er dan een nieuwe savanna is... dan hoeft u helemaal niet meer aan de minister te vragen... hoe kon dit zo gebeuren, want u gaat het er niet meer over. Nou, de staat is verantwoordelijk voor het systeem... en hoeveel geld dat erin gaat en wat hij daar uh, voor eisen aan stelt. Maar dan maar moet het toch een kwestie van lokale dag, politiek je, zijn? Absoluut, als je decentraliseert... moet je ook gemeenten het vertrouwen geven om die rol in te vullen zal de gemeenteraad daar ook de eerste controleur op moeten zijn... en die rol volledig oppakken. Dat betekent niet overigens dat je Den Haag er niks meer van vindt. Maar ja, decentralisatie, daar hoort ook vertrouwen... en het overdracht van maar verantwoordelijkheid vert vertrouwen, bij. Vertrouwen um, moet ook, ook wel, zeg maar, waargemaakt worden. En, en moet ook... Um, het gevoel geven dat je een aantal waarborgen inbouwt... zodat dat vertrouwen ook gegeven kan worden. En daarom hebben wij afgesproken met Jeugdzorg Nederland... dat we uh, de komende maand ons ongelooflijk druk gaan maken... over welke punten vinden wij nou het allerbelangrijkste. En met stip op 1 staat goede diagnosestelling... Um, zodat je ook weet, wat heeft dat kind nodig? Want anders zal, ik zei het al, een wethouder toch altijd eerst naar geld kijken... en niet wat het kind werkelijk nodig heeft. Ja, dat is nou, een mag, mag manier, als, manier om naar gemeentepolitiek mag, mag te mag kijken. Mag ik daar als oud-wethouder iets over zeggen? Uh, ik heb het meegemaakt. In 2006, toen ik net was aangetreden in de portefeuille jeugdzorg, uh, uh, werd er in... Rotterdam uh, in, een, in de Maas in tassen uh, ja. delen van een meisje gevonden. Het Maasmeisje. Die camera's die gingen niet naar de minister van, van Zorg... of naar de staatssecretaris VWS, die gingen naar de wethouder. En je wilt maar één ding als wethouder... en dat is dat je het voor kwetsbare kinderen goed regelt. Je wilt niet... De verantwoordelijkheid hebben voor dat ongelooflijk ingewikkelde systeem, dat er twintig instanties bezig zijn die niet van elkaar weten wat, er, uh, wat, wat ze aan het doen zijn, waardoor uiteindelijk kwetsbare kinderen niet de zorg krijgen die ze, uh, die ze verdienen. En ik ben het zeer. Natuurlijk kunnen wij uh, nooit uh, uitsluiten hè, dat, dat een vader zijn dochter iets verschrikkelijks aan doet. En dat zal helaas altijd blijven gebeuren. Maar ik vind. En daar moeten we die overdracht op toetsen. Ik vind het cruciaal dat we er echt alles aan doen... dat het risico voor kwetsbare kinderen zo klein mogelijk wordt. En dat is het doel van, van deze wet. Wij vinden als commissie eh, dat die doel van die wet, van die, van die decentralisatie... dat dat een goed doel is. Dat moet lukken, alleen dat moet wel heel erg zorgvuldig. En ja, wij stuiten op een aantal kwetsbaarheden in het tijdpad... En, um, wij zitten er bovenop om ervoor te zorgen dat, uh, dat het lukt per januari 2015. Maar ja. dat betekent wel dat er nog op heel veel uh, plekken... bij gemeenten, maar ook bij het Rijk... fors gas ja. moet worden gegeven om het op orde te krijgen. En dat het... Kunt u zich voorstellen dat mensen toch, die zitten te luisteren... een beetje schrikken van woorden als prijsvechters inkopen... Ja ja, Ik vind het, de associatie met de thuiszorg... Uh, dat is natuurlijk niet een associatie die je wilt... in de wereld van dat jouw zorg. Ik, ja. Alleen, dat is wel de consequentie van, van de keus... die we in Nederland maken... Dat als gemeente verantwoordelijk zijn, ze ook kunnen kijken naar andere aanbieders dan de huidige. Uh, en wij uh, hechten zo aan zorgvuldigheid dat gemeenten gewoon heel goed, ook met hun eigen gemeenteraad en met de gemeenten in de regio, afspraken kunnen maken over het goede kwaliteitsniveau. Uh, dat je niet kiest voor de, de, de, de, de meest goedkope aanbieder, maar dat je kiest voor de, voor de beste aanbieder. Ja. En dat kunnen best andere partijen zijn dan die het nu aanbieden. Ja. denkt u, meneer Van Wijnberg, dat gemeentes daartoe in staat zijn om die keus goed te maken? Nou, dat is, ze krijgen natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid erbij. Dit is ook niet de enige. En op al die dossiers Precies. is het nog niet duidelijk wat. Wat ze krijgen. Maar ik, ik ben het op één punt met van, mevrouw Van Benk echt oneens. Dat is dat een, een wethouder die deze verantwoordelijkheid krijgt... die zou mij, als ik wethouder was, zou ik dat een zware last vinden. En ik, ik ben er echt van overtuigd dat al die wethouders... daar niet alleen maar met het rekenmachine gaan kijken... hoe het zo goedkoop mogelijk kan. Ja. Neer Geluk noemt net een voorbeeld uit zijn eigen ervaring. Maar er echt ook zelf alles aan willen doen. Ik spreek veel wethouders om gewoon te zorgen dat dat zo goed mogelijk wordt... Nee, maar aan de goede bedoelingen twijfelt niemand. Maar zelfs de ombudsman heeft gezegd... De gemeenten krijgen straks zo'n enorme pot geld bij zich staan. Ook een heel groot bedrijf zou niet weten hoe daarmee om te gaan. Dus laat staan gemeenten. Dus moet je dat ook heel, heel zorgvuldig doen. En, moet je en zegt je dan die anderhalf jaar die er nu nog is? En dan moet je ook sommige dingen... Nou, dat dat zal moeten blijken. Het kabinet nou. zal echt snel duidelijkheid naar de Kamer... ook bijvoorbeeld over de plannen moeten geven, zodat gemeenten ook weten... waar ze zich exact op moeten voorbereiden. Dus de tijd dringt voor de staatssecretaris, dat is helder. En overigens, dit kabinet heeft ook nog weer een extra bezuiniging... op de jeugdzorg toegevoegd. Ja, die uh, hadden wij niet in ons verkiezingsprogramma's aan. Want daarin, mevrouw Van der Breng, weten dus ook nog heel veel werknemers... niet wat er gaat gebeuren. Ja. Want het geld wat er nu voor beschikbaar is... daarvan is nog helemaal niet zeker of dat straks in 2015 overblijft. beschikbaar is. 15% is in ieder geval al aangekondigd dat het minder wordt. Dus je moet met 15% minder... Um, dezelfde problematiek oplossen. Dus dat is al een punt. Dat is dus ik, banenverlies. Het is ook ik, een bezuinigingsoperatie. Nou, ja, Het lijkt net alsof ik hier zit uh, te pleiten voor instituties. Ik zit te pleiten voor de deskundigheid van de professional... om die te behouden en die blijvend in te zetten bij die kinderen. En um, als dat op een simpeler manier kan... door bijvoorbeeld um, buurtzorg, om daar ook uh, jeugdzorg aan toe te voegen... Uh, dan hoef je niet allerlei grote overhead of grote mologen te hebben. Maar ik wil wel dat de deskundigheid die we nu hebben in Nederland... binnen de jeugdzorg behouden blijft. Ja. En die jeugdwet moet er dus heel snel komen? Voor de zomer nog even snel. Het hoofddoel is betere jeugdzorg. Dat moeten we vooral steeds uh, voor ogen houden. En ja. u gaat zich ook een klein beetje terughoudend opstellen... als er lokaal iets misgaat, want dan zegt u ook... dan is het ook een lokale kwestie. Ik geloof dat D66 als uh, nog relatief vaak zegt... van uh, dit is echt iets voor de gemeenteraad. En u, meneer Geluk, tot slot. Dit was uw tweede rapportage. Wanneer komt uw derde rapportage? Want u houdt de vinger aan de pols. Uh, zeker. Uh, nou ja, we zeggen uh, rond... Uh uh, eind van het jaar, de, de, eind 2013, is een, uh, in, in dit traject een cruciaal moment. Dus uh, rond uh, kerst uh, dit jaar moeten we uh, vaststellen of het wel of niet lukt. En uh, tussendoor uh, uh, zullen wij een aantal uh, tussenrapportages geven... Uh, juist in de periode na september, oktober. Ja, ja. Want dat is de periode dat uh, alle regio's, dus samenwerkende gemeenten en regio's... Uh, ja, afspraken moeten maken met zorgaanbieders voor dat jaar 2015. Maar het zou dus kunnen dat u in december zegt, het kan niet... Uh, dat zou, het zou kunnen dat, het, dat wij zeggen dan dat het zo niet kan. Uh, en dan ze vragen: ja, wat is dan het alternatief? Want uh, een jaar uitstellen of twee jaar uitstellen uh, maakt het probleem niet kleiner. Dus ik verwacht dat dan het alternatief is dat we uh, regio's waar goede afspraken zijn gemaakt met zorgaanbieders, alle steun geven om. Uh, de goede kant op te gaan, maar dat er... Uh, en dat kan kennelijk via aanwijzingen van uh, de staatssecretaris van VWS... stappen worden gezet om uh, regio's waar het nog niet goed gaat... om die heel snel de goede kant op te krijgen. Ja. En uh, dat... Uh, wordt er dus nou, niet dat... overal in het hele land hetzelfde doorgevoerd? Dat lijkt mij behoorlijk een nee, geworden, maar... Ja, Nou, uh, uiteindelijk is het toch een kwestie van... Uh, de goede maatwerkafspraken maken nee. per regio. Ik, ik geloof daarin. Uh, en uh, ik verwacht ook dat in het merendeel van de regio's uh, in Nederland... Uh, dat gaat lukken als zij maar tijdig weten uh, wat precies het wettelijk kader is... en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Het is okay. wel een uh, stelselherziening, wat niet alleen de jeugdzorg betreft... maar sowieso de gehele zorg, de AWBZ. Meneer van Wijnberg, wat wel een operatie is... waar we over een paar jaar misschien wel eens naar willen terugkijken... of het wel allemaal zo goed bedacht was. En, nou, Je merkt dat je net als je dit doet, en dat is heel ingrijpend... ik geloof er overigens echt in dat het een goede richting is dat we straks zullen moeten laten zien dat we dit bij elk van die decentralisaties... en hun onderlinge samenhang heel zorgvuldig ja. hebben gedaan. Ik denk dat dat kan, maar wat natuurlijk niet helpt... is dat het kabinet ook bij die andere decentralisaties... neem nou de, het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, vooral afspraken heeft gemaakt met sociale partners. Nou, dat mag natuurlijk. Ja. Maar dat de gemeenten die benen daarmee aan de slag moeten... eigenlijk dan daarna erachteraan worden getrokken van... kijk eens wat we nu voor u hebben geregeld. Ja. Dus het kabinet heeft wel echt een uitdaging om... Bij de jeugdzorg, maar ook bij anderen. Echt samen met gemeente en snel duidelijkheid. Okay. Uitdaging. Uh, maar dan uh, gaan we wel eigenlijk in dezelfde lijn voort naar u, mevrouw Van Brenk. Want uh, het heeft allemaal met geld te maken. Uiteindelijk heeft het allemaal met uh, bezuiniger te maken. En het heeft ook te maken met minder prettig. Bijvoorbeeld die nullijn. U riep het al nog voor we daarna vroegen. In het begin van de uitzending ja, beginnen we niet aan. Wat, wat zei u, beginnen we niet aan. Ja. Dus gewoon als ik zeg nullijn beginnen we nee, niet aan. Dan kan ik we gewoon door aan. naar de volgende vraag. Ik kan gewoon door naar de volgende vraag. Afspraak is een afspraak. Staat in het Sociaal Akkoord, dus uh, daar houden wij ook dit kabinet aan. Ja, Toch? maar dan zegt de premier. Uh, daar beginnen we niet aan, want we moeten gewoon 6 miljard bezuinigen. Dat kan niet anders. U kan uh, roepen wat u wil. Maar uh, daar beginnen we dus wel aan. Het kan niet anders. Ja, maar dan uh, hebben we geen Sociaal Akkoord meer. Hè? Ja, maar er worden geloof ik nu per dag. Uh, door mensen uit uw cirkel, de fnv cerkelen zou ik me zeggen. Uh, dreigementen afgeschoten met de uh, bom onder het Sociaal Akkoord. als de WW ja. aangepakt wordt. Ja, volgens Geheerts, sociaal akkoord. branden ze, krijgen ze blaren van het vuur waarmee ja. gespeeld wordt. Ja. Maar dat is wel zo. Ik bedoel, we hebben een afspraak en uh, we gaan niet shoppen in het een. en uh, het andere komt het kabinet wel goed uit. We hebben een afspraak met z'n allen en daar houden we ons aan. Gisteren zei de premier. Uh, ja, tot augustus weten we dat niet zeker. En dat is ook zo. Wat is uw waarschuwing aan hem? Nou ja, weet je, uh, um, ik ga helemaal geen waarschuwingen uitgeven, want uh, hij blijft altijd optimistisch, dus dat ga ik dan nu ook doen. Ik zie in augustus waar het kabinet mee komt, maar uh, um, als, uh, als wel dat rare woord komt in de lijn, dan, uh, dan, dan ja. hebben we een groot gedoe, laten we het zo zeggen. Wat is dat grote gedoe? Um, dat zullen we tegen die tijd met z'n allen als FNV gaan bekijken. Maar geldt dat nou ook als er gewoon 6 miljard wordt bezuinigd? Gewoon, hè? want ik hoorde Ton Heerts nah, niet alleen over de nullijn. Die zei, als er wordt bezuinigd 6 miljard, dan is dat einde sociaal ja. Uh, ja, akkoord. Ja, ja. Dat was ook zo, en uh, is dat uh... bij het sociaal akkoord toen lag er 4 miljard op tafel. Ja. Hè? Dus toen even onder het tapijt geveegd, want anders kwamen ze er niet uit. Dat blijkt dus inmiddels 6 miljard te zijn geworden. Ja, ik vraag maar wel 6 wat miljard dat... was, was de kreet van... Uh... Ja, dat heeft u, u mij net niet horen nee, zeggen, gelukkig. van dat is een groot bedrag. Uh, maar ik, heb, ik, ik blijf wel een beetje met de vraag zitten. Als dus er zo'n 6 miljard wordt bezuinigd, dan is het sociaal akkoord van tafel. Begrijp ik, begrijp ik u dan goed? Of? Wat mij betreft wel. Ja, en, wat, wat u en, maar betreft. U bent u, maar, uh, bent u ik, als een van de ik, twee kandidaatvoorzitters. Dus ja, ik neem maar aan ik ben de, de, de of, Ik ben, Ik ben niet gekozen. Nee, nee, nee. De enige die dat uh, uh, volmondig kan zeggen is Ton Heert. Want die heeft het mandaat. En uh, uh, ik had maar nou 40 procent. Hm. Dus, hij zei gisteren spelen met vuur. Ja, toen werd hem gevraagd of eergisteren, wat betekent dat dan? Nou, toen bleef hij voor mij een beetje vaag. Ja. U zegt nu eigenlijk gewoon onomwonden, einde sociale akkoord. Ik akort. ben nooit vaag, maar uh, eerds gaat erover. Ja, maar maar ik vind u dat, betreft... u, uh, dat u goed bezig bent, meneer Van Wijndijk. Wilt u hier zitten? Dat doe u ik, hebt ik 66. Goeie... U heeft een hele, hele goede ja. baan. Misschien de volgende keer. Ja, uh, nee, nee, maar mevrouw van Breng, dat, dit, dit is wel gewoon een heel scherp signaal. Zes miljard bezuinigen, dan is dat akkoord gewoon van de baan. Hoeft ik zou niet eens over weten waar, waar, waar, je het, uh, waar je het anders vandaan moet halen. Nou, Want bij de mijn... gevangenissen bijvoorbeeld. Er was nou, ook nog zo'n dingetje de afgelopen week. Ja, dan gaan we donder over hebben, dus uh, een klein deel wordt teruggedraaid... maar dat is volstrekt onvoldoende. Volstrekt onvoldoende, want? En dus? Nou, Dat betekent dat de veiligheid uh, uh, van de samenleving echt in gedrang komt. Als we denken dat iedereen maar met een enkel bandje thuis kan zitten... ook daar is behoorlijk wat kritiek over ja, Maar dat is ja, gewoon weer voor door. een deel aangepakt? Van, van 27 naar 19 gevangenissen die gesloten gaan worden. Bent u niet tevreden mee? Nee, Nee, als ik kijk... Um, dat er nog 15.000 mensen um, op de wachtlijst staan... Om, uh, om in detentie genomen te worden. Dan kunnen we niet zeggen dat die gevangenissen niet nodig zijn. Dus dat is echt... Ja, ik vind het ja. gewoon dat dat ja, een onzinnige discussie... Ja, maar dat is een onzinnig discussie. Discussie. Ja. Het onzinnige discussie. Uh, ik sprak er doorheen. Um, nou ja, dan, dat is ook, oh, ook zo'n voorbeeld. Ja, en dan zo so wat. Ook sociaal akkoord van de banen. <laughs> nee, dit staat niet in het sociaal nee, akkoord. Nee. Maar, nee, maar betekent... Wat hebben we eraan, aan, aan het feit dat u er tegen bent? Wat gaat er nou, gebeuren? Nou ja, ik bedoel, we hebben de eerste discussie gehad... Um, en met meneer Teven op het plein... En dat betekende dat al die uh, gevangenismedewerkers uh, met de rug er naartoe gingen staan. Ja. Maar wat een belangrijk punt is, is dat ook zij voor kwaliteit zijn. De resocialisatie is echt van groot belang. De tbs-klinieken die gesloten moeten worden, zijn erg belangrijk. Dat, dat de kwaliteit die daar geleverd ja. wordt om mensen toch te begeleiden... om weer normaal mee te kunnen doen. Ja, dat mag niet ten kosten gaan van... Ja, van, van de professionaliteit van die mensen, maar, maar goed, ook de kwaliteit van de medewerkers. U zegt dat allemaal, maar wat gaat u eraan doen? Want de staatssecretaris wil dit toch gewoon doorvoeren. Nou ja, de, de, we, gaan eerst, we zijn met z'n allen aankomende donderdag aanwezig. Dus uh, ik ben ook benieuwd hoe de Kamer erin staat. Die waren helemaal niet gecharmeerd van, uh, van het eerste plan... Um, het is nu een klein beetje afgezwakt. Maar ik zei het al, het is echt nog onvoldoende. En dus komen er acties? Um, nou ja, dat, dat, daar bepalen altijd onze leden. Dat bepaalt nooit Tuurlijk. de voorzitter. Maar u heeft daar misschien wel een plan voor? Nou of ja, een weet voorstel. je, de lobby is um, um, heel intensief geweest. Er zijn heel veel Kamerleden... Nou, al die TPS-instellingen en uh, inrichtingen geweest. Dus ik hoop uh, dat er aankomende donderdag verstandig gepraat ja. wordt in de Kamer. Le Leuk eigenlijk wat Magiet vraagt. Hè? Komen er acties? Ja, um, ik sluit dat nooit uit. Uh, mevrouw uh, Decentier hamming de voorzitter van de Metaalweg... Ja, die was niet blij mee. Ja, die, uh, die zei van de week over staken. Vakbonden zitten echt nog in de vorige eeuw. Stakingen en acties. Bij vakbonden kosten banen. Dat moet je niet meer doen. Ja, ik moest er wel om lachen, omdat um, als ik mijn collega's spreek... van bondgenoten waar die acties waren, die zeiden... als er één groep van werkgevers is die ouderwets is... Hmm. want alle vernieuwingen die komen van de FNV in die, uh, in die CAO... en uh, binnen, die in, binnen de uh, metaalindustrie... Uh, niet die werkgevers uh, zijn zo modern. Dus het is, het is leuk om dat geluid is, uh, andersom te horen. Ja. U, u, u vertrouwt wel nog op een verstandige besluitvorming in de Tweede Kamer. En meneer Van Wijnberg zat te draaien op zijn stoel. Ja, uh, vindt... ik, zit nog, ik zit nog. Kijk, over de, op, op die plannen van Fred Teven was ook mijn fractie buitengewoon uh, kritisch. Ik ja. hoorde niet. Um, Kijk, ik, ik zit nog een beetje bij te komen van het feit... dat volgens mij toch net het uh, sociaal akkoord... Ja. toch in feite uh, dat daar een bom onder is. Ja, even ik ja. we het nog even ik extra heb, ik, zal, ja, ik, zal dinsdag, uh, ik heb ja. uh, U hebt mij getriggerd om toch uh, minister Asscher, daar dinsdag maar eens een vraag over te stellen... tijdens het uh, vragenuurtje. Wat dit nou uh, betekent. betekent. Want dit, uh, dit is toch echt een uh, duidelijk ja. signaal. Laat ik het dan uh, zo ja, samenvatten. Wat formuleerde vraag is aan de minister dan? Betekent extra bezuinigen het einde van het sociaal akkoord? Die vraag stellen wij al maanden... En continu is daar omheen gedraaid door het kabinet. En overigens ook in alle eerlijkheid ja. door Ton Heerts... toen we hem net na het sociaal akkoord in de Kamer hebben mogen ontvangen. Nou, mevrouw Van Brink is heel duidelijk. Het is niet mijn, mijn lijn, maar is buitengewoon duidelijk. Um, kijk, ik merk dat er eigenlijk dus gewoon elke stevige okay. bezuiniging... niet door de vakbond wordt ja. gesteund. En dat vind ik overigens niet verstandig. Ja, nou, lijkt me een goede vraag aan de minister. En als je dan een bronvermelding doet, dan ondersteunen wij, dat is als, wij <lacht> als wij een vraag aanmelden, moeten we altijd vertellen waar we iets hebben gelezen of gehoord. Dus uh, u hebt goede ja. kans dat vraag... u ook deze week de Kamer weer haalt. Okay. Het maar... uurtje staat altijd vol met kranten, omroepen en programma's. Precies. Um, uh, zo makkelijk het is namelijk om vragen te bedenken. Dat uh, merken we wel weer. Nou, je hebt maar... een heel goed programma wat vragen oproept. Nee, dat zou je okay. ook kunnen Nee, zien, laten he? we niet te ver hierin doorgaan. <lacht> maar minister Ascher, u begon er zelf over. Die uh, wordt trouwens van in het NAC Handelsblad minister van Sociale Zaken en Werkloosheid genoemd. Die roept uh, uh, op. Uh, aan de werkgevers om met ideeën te komen voor werk. Tot voor kort uh, uh, hadden wij altijd de indruk dat de minister was voor de ideeën en dat de Kamer daar een oordeel over gaf. Maar is er gebrek aan ideeën bij het kabinet? Dat is wel of... een beetje een patroon. Hè? Want gisteren heeft hij ook al gevraagd of ze misschien nog bezuinigingsplannen wisten ja. die hij niet kon doen. De laatste keer dat ik uh, de grondwet checkte was het het doel van het kabinet om met voorstellen te komen. Het klinkt als een cry for help. Ja, nou, ja, we hebben het deze week ook gezien. Hè? Wij hadden gevraagd uh, de motie pechtelt om een pakket bezuinigingsplannen naar de Kamer te sturen... ...als vertrekpunt om te kijken of we elkaar daarin kunnen vinden. Nou, daar heeft het kabinet ook te vroeg... ...op de verzendknop gedrukt. Want het pakket waren ze vergeten bij te voegen. Maar de dag later begrepen we het. Hij wil eerst graag ideeën hebben van de sociale partners. Nee, het kabinet uh, moet hoognodig... ...weer wat regie pakken. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook... Uh, bedoeld, ...het is natuurlijk wel makkelijk om er zo kritiek op te geven... ...wat ook uw partijleider... ...doet in een interview vandaag, geloof ik, in het AD. Maar uh, uh, het is natuurlijk ook niet zo makkelijk... Nee, zeker is het niet makkelijk, maar politiek is niet voor bange mensen. We moeten ook af en toe moeilijke dingen kunnen doen. En dat verwijt ik ook wel, dit kabinet. En we hebben in Nederland zeker een politieke cultuur... dat je alles wat nodig is, maar moeilijk, vooral morgen gaat doen. En morgen besluiten om het overmorgen gaan doen. De AOW-leeftijd, jaren gedraald. De hypotheekrenteaftrek... He, hebben we nu de zure vruchten van het feit dat we dat veel te lang hebben laten lopen... waardoor de ja, huizenpijsten... Het ontslaggeeft, noemt D66 ook de modernisering van de werkloosheidswet. Alleen het kabinet, dit regeerakkoord stemde mij hoopvol. Want daar werd op de arbeidsmarkt nou een aantal hervormingen doorgevoerd. En ook daar zie je dat wij het eerst ging over wat wel konden met het sociale akkoord. We nu weer vooral in de fase zitten wat we allemaal niet willen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, minister Ascher roept nou werkgevers en werknemers op om met banenplannen te komen. Dat is ook een vorm van nieuwe politiek. Hè? Hij, hij, hij betrekt er iedereen bij en hij trekt er ook geld vooruit. Hij haalt het geld naar voren, komt in oktober 600 miljoen euro voor vrij. Kun je toch ook blij mee zijn, mevrouw vind Van Vind ik, nee, ik vind ook dat je... Uh, je kan wel zeggen van god, wij weten alles en wij gaan ervoor. Ik vind dat je je open moet stellen als mensen goede ideeën hebben moet je daar altijd open voor staan. En daarom vind ik dat ook een, een goede houding. Maar ja, als je het voorstel leest van minister Asch, ik heb het gisteravond uh, doorzitten ploegen... Dan, dan gaat dat vooral heel veel werk opleveren voor de ambtenaren... die die plannen moeten gaan controleren ja, en monitoren en afrekenen. dat is, dat is veel afrekenen. te vaak uh, dat is, het, het probleem me... in Den Haag. Um, wat mij betreft zou je uh, moeten zeggen... waar moet nou gewerkt worden? Dat is bij, uh, bij de werkgever. We hebben heel veel arbeidsmarktfondsen... We hebben um, met elkaar ook ideeën. Werknemers zijn degene die bij uitstek zien... van um, dit werk zou heel goed uh, um, zeg maar door jongeren uh, kunnen ingroeien. Wat we graag zouden willen is dat je in deeltijd... dus dat je ouderen langzaam laat uh, uitstromen... dat je jongeren daar, uh, daarmee in opleidt. Ik, ik weet dat er bij de RIT in Rotterdam echt bij de oudere monteurs. Die gaan eh, over één, twee jaar zijn ze allemaal weg. zijn ongelooflijk deskundig die kunnen die tram met ogen dicht um, zo in en uit elkaar schroeven. Oh, die dus zouden... misschien iets voor de Vira? Uh... Nou ja, eigenlijk wel. Daar zit veel deskundigheid, zeg ik maar. Maar die zouden heel graag jonge mensen willen gaan opleiden... zodat als zij straks ja. met pensioen gaan... Ja. dat ze met een gerust hart weten dat ze dat achter kunnen lopen. En een deel van die 600 miljoen, zegt u, gebruik dat daar nou voor. Zet ja, dat daar zeker. nou voor in. Meneer van Weyenberg, is dat een goed plan? Nou, ik vind het op zich heel goed dat sociale partners en kabinet samen gaan proberen... om werkgelegenheid te behouden, investeren in scholing, gezelachtige trajecten. Zoals mm -hmm. mevrouw Van Brenk hoort hoor noemen ben ik voor. Ik vind twee dingen echt jammer. De eerste is, ik heb minister je nu al maanden gevraagd... reserveer nou de, een derde van dat geld zodat echt jongeren aan de slag komen. En die garantie geeft hij maar niet. Hopelijk kan mevrouw Van Brenk mij geruststellen dat dat zeker gaat gebeuren. <lacht> de tweede zorg die ik heb is dat we nu toch via een achterdeur... Belastinggeld gaan gebruiken om te zorgen dat mensen eerder stoppen met werken. Eigenlijk. En dat een nieuw is een soort mijn we dat belastinggeld he? gebruiken, zodat mensen blijven werken, gaan werken. Ik heb veel liever een aannamebonus voor bedrijven die langdurig werkloze ouderen aan de slag helpen. dan dat we dat geld gebruiken om mensen te zeggen om vooral thuis te gaan zitten. Ja, mevrouw Van Brink, dat is een, een, een nieuwe futregeling, regeling wordt het al in de kranten genoemd, hè? Ja, dat was een van de voorstellen. Omdat je inderdaad met z'n allen kan zeggen... ja, we gaan langer werken. Terwijl je weet dat er een hele groep jongeren aan de kant staan... die niet aan de bak komen. Datzelfde geldt ook voor uh, de grote ontslagen die, uh, die er vallen. Waar ook ouderen... Dus ik ben, ik ben ja. ook blij dat D66 dat zegt. Uh, mensen van 45 die zeggen al, ik word afgeschreven. Dus het is best heel moeilijk. Maar dat dan moet je ook wel durven hervormen. Hè? Want anders, ja. dat een van de redenen waarom... wat je in Nederland nu ziet, is als je als ouderen... de werkloosheid onder ouderen is relatief... Uh, is gestegen, maar niet explosief. Maar als je, maar al langs, heel de, maar hoog, als je langs de kant komt te ja. staan... Ja, dan, krijg je geen dan kom je er niet meer, nee. niet meer tussen. En ja, dan hebben we natuurlijk in het verleden wel gezien... dat al die FUD-regelingen, dat blijkt uit onderzoek... die hebben geen extra baan opgeleverd. We zijn er na twintig jaar eindelijk vanaf. Dus laten we die fout nou niet herhalen... en meer zorgen dat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt... Om, om hen aan te nemen en dat er ook goed in de scholing wordt geïnvesteerd. Maar als geïnvesteerd. je het één op één doet, ja. dan kan het natuurlijk wel. Als ja. je zegt van als, als die met de FUD gaat, dan moet er ook op die plek ja. iemand komen. Misschien nou, mag ik daar even aan haken. Ja, ja ik, precies. Ik... Want u even, even ook voor de duidelijkheid. Ja. U leidt jongeren op, op weg naar een uh, fantastische toekomst en dus ook op weg naar een baan die er niet is. Ik ben uh, schoolbestuurder, ben een school in Utrecht, uh, 20.000 studenten, uh, werken 2000 man. Ik ben ook werkgever. En, uh, wat er nu gebeurt is dat wij minder budget krijgen in het onderwijs. En dat gaat altijd ten koste van tijdelijke contracten. En dat gaat altijd ten koste van jonge mensen. We hebben als uh, school uh, behoefte aan goede mix: hè? Ervaring, oudere medewerkers, jonge medewerkers. En uh, nou, we hebben de komende jaren heel veel uitstroom van oudere medewerkers... maar ja. nu nog niet. Als we ergens behoefte aan hebben is het vasthouden van, van jonge docenten. En wat ons heel veel waard zou zijn... en daarom is het ontzettend jammer dat afgelopen week... het uh, overleg over het onderwijsakkoord is uh, gestopt. Want dat zou hierover moeten ja. gaan. Wat heel veel waard zou zijn is dus dat er afspraken worden gemaakt... dat je natuurlijk uh, oudere, uh, deskundige medewerkers gewoon vasthoudt. Misschien hier en daar iets minder laat werken... of iets meer uh, toelaat voor naar een, een pensioen. Uh, maar als je maar die jongere medewerkers... Uh, vast kan houden. Ja. En echt, ons sociaal stelsel zit nu zo in elkaar dat dat uh, totaal niet kan, totaal ja. niet mogelijk is. En even als, als werkgever mm. uh, ook denkend vanuit kwaliteit van onderwijs en vanuit het belang van goede mix tussen ervaring en, en jonge energie in de docententeams, uh, laten gewoon een goed sociaal akkoord komen. Met, met een goed deelakkoord voor onderwijs. Het is, het is zo ongelooflijk belangrijk dat, we, dat er in Nederland afspraken zijn tussen, tussen kabinet en sociale partners, juist om dit soort uh, maatschappelijke issues, uh, waar, waar iedere dag, uh, iedere Nederlandse Nederland mee te maken heeft, dat die gewoon op orde komen. Ja. En ik zou het heel erg vinden als door gedoe over bezuinigingen... die uh, naar mijn gevoel onontkoombaar zijn... uiteindelijk de verhoudingen tussen uh, kabinet en werkgevers van die aard zijn... En, of, uh, de sociale partners van die aard zijn dat het, dat het instort. Uh, en dat we dit soort afspraken die maatschappelijk nodig zijn... die heel erg nodig zijn, waar ik iedere dag tegenaan loop... dat die niet kunnen worden gemaakt. Ja, ik zie Van Wijnberg uh, ja, nou, instemmend knikken. Ja, kijk, als het gaat om, om bezuinigingen... Uh, wij hebben ook altijd echt het kabinet gezegd... er valt met ons over alles te praten, behalve één ding. En dat is die 600 miljoen bezuinigingen op onderwijs. Dat is, hè, dat is onze toekomstige kracht van Nederland. Onze investering in mensen, die moet gewoon van tafel. En, en nou, daar vinden wij elkaar denk ik in... Ik denk dat wat we moeten voorkomen, dat onderling geruzie nu in de weg komt staan van die, uh, die sectorplan. Uh, ik begreep ook gisteren dat uh, in, uh, met bondgenoten en in de metaal, dat er dan was afgesproken geen CAO, dan ook geen sectoraal plan. Ja, dat zou ik wel doodzonde vinden als gesteggeld tussen sociale partners over de CAO. Zorg dat dat geld wat er dan is om toch wat aan scholing en meeste gezeltrajecten te doen, dat dat dan onbenut blijft. Dus ik hoop echt dat we dat weten te... Beter te vermijden. Misschien wil mevrouw Van Bijnk daar nog wel op reageren. Nou ja, ik weet dat inderdaad uh, het uh, CAO-overleg uh, met de onderwijsbonden. maar ook met de advocabo-FFV. Uh, uh, dat, uh, dat dat mislukt is en dat dat nu stil ligt. En uh, ja, als je ruzie hebt met elkaar. omdat je uh, fundamenteel anders denkt. dan is het ook lastig om met elkaar plannen te maken. Dus ik begrijp dat volkomen. Maar dan kun je toch wel zeggen: oké, okay, over dat loon. komen we niet uit. Maar er is nu een potje geld. Het is al niet heel, heel veel, hè, gegeven de grootte van de problematiek. Laten we dat nou inzetten om toch wat jongeren kansen te geven. Ik zou het wel doodzonde vinden als het feit dat je op de CO-tafel uh, er niet uitkomt en dat dat kan gebeuren, dat dat leidt tot het feit dat je dat beschikbare geld op de ja. plank laat liggen om wat aan scholing te doen. Ik hoop echt dat het u lukt om dat te vermijden in uw onderlinge relatie. Ja, en meneer Geluk, als u dit zo hoort... en u benadrukt het feit dat u werkgever bent... en dat u jongeren opleidt naar een, uh, een prettige toekomst... Hoe is hier nog uit te komen? Want het is een soort... Hè, er komen allemaal akkoorden. Een sociaal akkoord is van de baan. Daar worden dinsdag vragen over in de <lacht> Kamer eh, gesteld. Naar aanleiding van een uitspraak uit de Schrijft u mee? Eh, nee, ik kijk, als het ja, goed is, is het al ingediend. Nee, maar, nou, het zal wel op Twitter staan. Even wel, terug, meneer Geluk. Als u, als u dit zo hoort, het is een, hoe los je dit op? Want iedereen die staat eigenlijk toch een beetje met de koppen tegenover elkaar. Ja, hoe los je dit toch weer? Ja. ja, nou ja, u, u bent van de praktijk. Ja, nou ja, dat is. Uh, kijk. Uh de urgentie is zo groot dat het gewoon moet. En ja. uh, vorige keer lukte het... Uh, uh, door een biertje te drinken... Ergens in een café met de minister-president... Uh, uh, met... Uh, met, Heerts, met Heerts. En uh, nou, Toen is daar een stap gezet. U wilt, u wilt dat soort biertjes zijn nodig. dus uiteindelijk toch leiderschap aan uh, verschillende kanten. En kunt elkaar U kunt, ook elkaar als, doorheen. Ja. U kunt als, als school, als bestuurder, als werkgever... kunt u natuurlijk ook een plan indienen... om in aanmerking te komen voor iets van die 600 miljoen euro. Ja, ja, Alleen was, dan moet u wel geloof ik... aan zeven voorwaarden voldoen. En... <laughs> ik ik, ik las ja, het moet een uitstekend plan zijn. Ook cofinanciering en uh, tal van inhoudelijke criteria die toetsbaar zijn. Maar op, op zich is dat voor ons natuurlijk een punt van overweging. Want het gaat ook nou, uiteindelijk die, die jonge docent aan die, die nu uh, op straat komt te staan. Uh, omdat wij gewoon moeten kiezen voor onze vaste contracten. Uh, en uh, nou, dus ik, ik zal daar serieus naar kijken. Of ja. dat ook voor onze schone optie is. Misschien doet u het wel. En het blijft natuurlijk wel van heel duur. Heel We hebben het nu over ja. sectorplannen die een beetje ja. verlichting kunnen, kunnen brengen. En tegelijkertijd ligt er een sociaal akkoord. Waar dan deze week van bleek dat er 23 20.000 banen kost. Ja, dat vind ik natuurlijk wel een hele gekke discrepantie. Oké, okay, nou dus uh, genoeg om uh, verder te praten, om maar een ongelooflijk cliché te gebruiken, <lacht> om er een eind aan te maken aan deze uitzending. Uh, dank aan uh, onze gasten. Leonard Geluk, Steven van Weijenberg en Corrie van Brek. Want daarmee zit het er weer op. Trostkamerbreed op het vertrouwde tijdstip van 11 uur. Na het nieuws, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna is de tros er opnieuw met In Bedrijf en de Autoshow. Kees en ik zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan, van elf tot twaalf. Dag. Dag. Samen thuis, samen dros.